Herman Vriend met het NOS-journaal. De VS heeft een schade deze maand in Afghanistan door een Amerikaanse militair zijn doodgeschoten. Voor ieder omgekomen slachtoffer is zo'n 50.000 dollar betaald en per gewonde ongeveer 10.000. Dat melden Afghaanse functionarissen en familieleden van slachtoffers aan internationale persbureaus. De VS heeft nog niet op het bericht gereageerd. De Amerikaanse militair Robert Bales schoot twee weken geleden in twee dorpjes 17 mensen dood. Hij zou een zenuwinzinking hebben gekregen.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 Viel op de A4 Den Haag Amsterdam door werkzaamheden 5 kilometer tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp. Op de A12 Den Haag richting Utrecht wordt ook gewerkt dit weekend tussen Zevenhuizen en het Gouwe Aquaduct staat 4 kilometer. En 2 kilometer op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Knopend Lunette en knooppunt Rijnsweert. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Spargo. Hier hebben we gehoord. de en aan het begin van U3 van Zondag in Kermeland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En u drie zit natuurlijk ook weer bomvol met informatie en lekkere muziek. Ja, en uh, natuurlijk om half vijf uh, het dier van de week. En dat is een klein, uh, klein hondje genaamd Kira. Uh, rond de klok van kwart voor vijf, uiteraard het gedicht van de week. We gaan natuurlijk nog even naar de tussenstanden, cq uitstand, eindstanden kijken van de. de... Ja, fijn, heeft alweer, fijn heeft alweer gescoorts. Fijn heeft alweer Ja, echt 2-0 voor op de graafschap. Uh, half vijf, dier van de week. Kwart voor vijf, gedicht van de week. Kwart over vier gaan we schakelen met Rob Petersen. Die zal inmiddels zijn favoriete terrasje in de Haltestraat hebben gevonden. En natuurlijk straks veel muziek. Maar even bij de tijd, want aangeschoven is Remy. Remy, welkom in de studio. Ja, hallo, hallo. Kom even naar de microfoon toe. Ja. Jij hebt je uit de naad gewerkt vanmiddag hier op het Gasthuisplein, hè? Nou, ik heb me ook wel uit de naad gewerkt, maar mijn jongens nog veel meer. Dat, uh... Ja, luisteraars, want we hebben het over de breakdance battle die vanaf uh, half twee uh, werd. Uh, ja, die battle uh, vanaf half twee uh, plaatsvond. En uh, hoe, is, uh, hoe, was de, hoe is je indruk over al die actieve jongelui? Ja, mijn indruk. Kijk, het zijn allemaal mijn leerlingen. Het is mijn battle. En ik ben zo onwijs trots op die jongens. Dat ze hierheen komen, dat ze daar staan. We hadden een mooi publiek. Uh... Ja, ik heb er bijna geen woorden voor. Ik ben echt een trotse, trotse dansleraar, danser, uh, hoe je het ook ja. moet noemen. Maar... Uh... Ja, nu weet ik ook, uh, heb ik nog maar zoiets van, ik weet waar ik het voor doe. Ja, nee, ja. je krijgt er dan een heleboel waardering voor terug. Hè? Oh, zeker weten. Dit is echt. Uh... Maar je hebt er zelfs ook een wedstrijd element in gebracht. Um, ja, de battle is natuurlijk. Uh, ze battelen één op één met de jury. Uh, de jury kiest uh, een van de dansers uit. Die gaat door naar de volgende ronde. En natuurlijk na een aantal rondes dan uh, blijft er één winnaar over. We hebben toevallig weer uh, dezelfde winnaar als uh, vorig jaar. De okay. Kleine Sam. Ja en, uh, ja, ze is 7 zeven jaar, dus ja, en uh, die jongen die kan enorm veel. Dit jaar was het wel lastig, ik ben blij dat ik niet hoefde te jureren. Dat, uh, want, uh, ja. Als ik dat moest kiezen, dan, nou nee, nee is niks voor mij. Nee, ik, nee uh, dat moet je ook niet doen. Ik presenteer het liever zoals je aan mijn stem hoort. Ja, dat doe je goed. Ja. Ja, uh, ja. Maar ik heb ook met volle enthousiasme heb ik, uh, heb ik mijn leerlingen aangemoedigd, dus... Uh, ja, ik ben zeker trots. Maar je, kan het, je bent het wel eens met de jury dat ze deze jongen gekozen hebben? Ja, kijk, jury, kijk, jury, kijk. Jij hebt kijk iedereen is enthousiast. Een jury sport, maar er is maar één reden waarom wij hier bij elkaar komen op zo'n onwijs mooie dag. Ik kan niet meer van deze dag kunnen vragen ook. Nee. En de enige reden is dat al deze jongens ja. en twee dames hadden we, hun liefde delen voor dans. Ja. En wat is nou mooier Het gaat niet om het wedstrijdelement Het gaat niet om winnen of verliezen Deze mensen hebben respect voor elkaar En die doen alles uit liefde uit hun hart En dat uh, Geweldig nog mooier. We worden zelfs een beetje stil van Hartstikke mooi ja. Maar leuk dat je dan he, Al die effort die je erin stopt Bij die dansers En dat je dat dan op deze manier weer terugkrijgt ja, dat, Nou ja Kijk met geld of iets dergelijks Krijg je zoiets moois niet terug Dit is echt de, het mooiste cadeau Om ja. de waardering te krijgen Van wat ik die jongens leer En waar ik met die jongens aan werk en, ja... Yeah. Ja, ik, ben, ja. ik heb niks te klagen erover, ik, uh, ik ben echt trots. Geweldig. Remy, hartstikke bedankt dat je even naar de studio bent ja, gekomen. om dit even te willen vertellen. Ja, we, we hebben ja. van hieruit de studio kunnen volgen. Het uh, was geweldig, hè Albert-Jan? Ja. Ja. Ja. Jullie konden, konden hier natuurlijk alles mooi uh, ja. bekijken. Keurig eerste rang zaten Ja, precies, eerste rang. <laughs> Perfect, Remy. Hartstikke bedankt dat je even de moeite hebt willen nemen om naar de studio te komen. En ja, jullie ook bedankt. En veel succes met je kids. Ik wens je nog een fijne dag. Oké, okay. dankjewel, Remy. En volgens mij sluit deze plaats wel lekker aan is the break machine and street dance Dat uh, leuk hè Albert Jans. zo'n uh, trotse Remy in de uitzending Ja, die jongen is zo'n stem oh. Geweldig Hij is de keer gegaan hier op het Gasthuisplein, dat wil je niet weten Maar inderdaad, zijn leerlingen hebben het allemaal fantastisch gedaan Een mooi evenement vandaag dus op het uh, Gasthuisplein En deze plaats sluiten daar heel mooi bij aan Jordan, De breakmachine en Street Dance Nou, vandaag hebben we een uh, dorpsfeest uh, van je welste En uh, Rob Petersen die staat midden in het feestgedruis, toch Rob? Ja dat inderdaad, ik sta in de feestgedruis tussen uh, uh, Nuf en KC4 in en ja, er staan hier gewoon honderden mensen op de weg en dat ja, is een sfeertje, eigenlijk een beetje een soort jazz festival sfeertje, heel erg leuk, uh, overal kraampjes. Uh, er wordt hier uh, ja, ook, ook sassliek en saté gebakken en, en ja, heel veel mensen die gezellig in de zon staan en leuk met me gaan praten. Het is echt een enorme leuke sfeer. Nou. Boy, en, uh, als je een uh, drankje wil, uh, wil nemen, Chris, zijn die nog verkrijgbaar of uh, moet je erom vechten? Nee, dat kan weer niet, want zo werkt het niet. Dat hoor ik aan het in Zandvoort is professioneel genoeg. Dat, uh, je moet even iets langer wachten voor de branche, maar het komt wel allemaal goed natuurlijk. Helemaal goed. Nou, lekker weer ook uh, vandaag uh, in de Haltestraat. Dus Ja, het is allemaal goed. Uh, de straat is afgezet en je ziet wat een uh, ja, goede ontwikkeling dat is in het beleid uh, van de gemeente. Gewoon lekker die straat vrijgeven. Het is goed voor de winkeliers. Het is goed voor de mensen. Iedereen kan hier lopen. En ja, het is eigenlijk uh, ja, echt wel een feestje hoor, op deze zondag. Ja, gisteren is toch een... Ja, sorry hoor. Gisteren we stonden ja. met de, de 30 van Salford live op uh, locatie aan de Altstraat. Ja. En uh, toen viel mij op dat uh, Café Nuf had van die lekkere banken buiten staan. Staan die er vandaag ook weer? Ja, die staan er allemaal weer. Ja. Dus dat is helemaal te gek. En uh, ja, je, het is een paar graden warmer dan is gisteren was het toch wel een beetje fris af en toe, dus het is gewoon allemaal uitstekend. En, ja, er is live muziek uh, verderop in de hal En ja, de café 4 is niet zo groot als je weet, maar er staan gewoon 200 mensen buiten. Dus dat is uh, echt wel een plezier hier. Ja. Oké, okay, nou zeg hartstikke bedankt voor dit sfeerverslag, uh, Rob. Zo op even korte termijn. Ja, graag gedaan. Dus mede namens Rob, hartelijk dank voor je live verslag. En ik zou zeggen, uh, stort je weer in het feestgedruis. Gaan we doen, uh, Albert Jan, nog succes met de uitzending verder. Komt goed, en tot uh, balance, zeker u ziens, hè? Ja, dat zijn. Prima. Dankjewel. Okay. Ja. Nou, ik geniet ervan, hè, daar aan de Hallenstraat. Oh, lekkere zonnige daar, Albert uh, Jan. Oh. Heerlijk. Heerlijk hoor. We Zijn oh, er De naar bij Vista, zo'n club natuurlijk bij. In Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je, Je blijft, blijft op de hoogte. Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Een uniform is heilig. Een zoon die ons, een vader piet. Een fiets staat nergens. Iedereen, geen hond die van God weet met ballen in de muur en niemand. waren er nog 15 miljoen. En daar zitten de 15 miljoen alleen maar al in Zandvoort, hè, vandaag. Met de ja, mooie weer. Ja, zijn er inmiddels uh, 17 miljoen, hoor. Uh, tegen uh, de 18 uh, miljoen aan al. 15 miljoen mensen, je hoorde in en uh, Fantijn. We kijken eens even naar de uh, divisie, de wedstrijden die vandaag inmiddels gespeeld zijn. Dat is uh, AZ tegen RKC Waalwijk. 1 tegen 0. Daar uh, de winst dus voor AZ. En daarmee uh, blijft ze koploper. Heracles Almelo tegen FC Utrecht. 3 1, zeker. En de graafschap tegen Feyenoord. Nou, aan het einde ging het best goed met Feyenoord. Ze bleven maar scoren. Volgens mij komt die trainer uit Groningen. Hier staat het 0-0-0-0-0 en in één keer 0-3. Ja. ja, drie doelpunten gescoord door Feyenoord. Een mooi, deze staat voor deze club. Ja, en we doen verwoede pogingen om de einduitslag van de mannen- en de vrouwen-senioren van de circuitrun via de computer terug te krijgen. Maar helaas, de computer laat ons niet in de steek, maar die uitslagen staan nog niet op de website. We houden het even in de gaten, we houden het in de gaten. En uh, zodanig gaan we in de gaten houden natuurlijk de wedstrijd van vandaag AZ. Uh, nee, Ajax tegen PSV. Moet ik het wel goed zeggen? Nee, AZ, maar goed, Ajax kan een stuk dichterbij komen als ze winnen. Dus okay. dan blijft het weer spannend. Zo dadelijk, over een paar minuten, gaat die wedstrijd starten. Yeah. Yeah. Ik heb je nog Ja leuk hè, komt Albert-Jan met die uh, pizza muziek aan, nou, dan zien uh, we wel ja. weer schrikkelijker spullen. Joder, ja. Eros Ramazotti en Cos della ja. Vita. En daarmee is het half vijf geweest, tijd voor het Dier van de Week. Ja, en het Dier van de Week uh, luistert naar de naam Kira. En als je dat, die foto ziet, dan uh, komt Kira niet hoger dan, uh, iets hoger dan je enkels.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 Ook met kinderen gaat het mis, die vindt ze niet leuk. Met soortgenootjes spelen gaat het prima als ze los kan lopen, maar aan de lijn valt ze, tegen, valt ze tegen ze uit. Kira heeft een baas nodig die ervaring heeft met dit gedrag. Iemand met geduld die tijd, moeite en liefde in haar wil steken, zodat ze zich beter gaat gedragen. Een goede trainer kan hier zeker bij helpen. Uiteindelijk uh, zit er toch een heel lief hondje verstopt onder al dat gedoe. Maar wie kan dat tevoorschijn toveren? Bent u dat? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze dondersteen. En u kunt haar bezoeken in het Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, uh, te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023-571-3888 of via de website wwwdierentehuis En het Dierentehuis is geopend van 11 tot 4 op maandag tot en met zaterdag. Dat wat betreft Kieren. Het dier van de week in het Kennemeldierenthuis hier in Zandvoort. Zo dadelijk om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Ik ben zo benieuwd hè. Oh, de laden in, de paden op. Oké, okay, nou we gaan het meemaken zo dadelijk. Kwart voor vijf bij zondag in Kennemeland. Maar eerst van Kessel en naar aan de zee. Dat wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust weet ik een goed adres. Familie en vrienden liefde en het vuur. Kriebels in een buik heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen. Zijn strand of de kroeg, Dromen in de duinen. Een feestdag. Ja, dan nee, hou van jouw zandvoer, die paar al aan de zee. Weg van alle zorgen, lach als in De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het vloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hij, hij, hij, ik niet met volle teugens.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 von stehen wie sie dich ansehen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 Wie sie dich ansehen und schon öffnet sich Tarschau und Herz, und dann kaufst du Ring und Herz. Anlass sie Wörterblick und schon ändert sich deine Politik. Het wordt tijd dat we wet gaan krijgen in de studio. Ik zie een swing de ja, plaat. Hier, hier kan je zwijgen. De Albicat volgens deze plaats. Ik ga toch niet bij stil blijven zitten. Geweldig, hè? Het swingt erover. Rasje Cicero, hoor je? En vrouwen nu keren die wet. Ja, dat is dat is zo, hè? Het is niet anders. Nee. Goed, even voor de luisteraars die misschien wat later hebben ingeschakeld. Uh, nog even twee uh, nieuwtjes van uw lokale radiozender ZFM Zandvoort. Allereerst hebben we aanstaande woensdag een uh, live uitzending vanaf locatie in de Haltestraat Café 4. Want daar viert ons uh, programma De Vinieljaren, zijn tweejarige bestaan. Vanaf twee uur bent u van harte welkom uh, tot vijf uur om uh, uh, um daar aanwezig te zijn. En wellicht uh, viniel mee te nemen. Want de, de essentie van het programma is, is dat er alleen maar viniel gedraaid Wordt, en geen cd's of andere uh, geluidsdragers. Aanstaande woensdag vanaf 2 uur live vanuit uh, de Café 4 presenteren Maurice Mulder en de presentator Ruud Janssen de vinyljaren. En ze, in, normaal gesproken stoppen ze om 4 uur, maar ze mogen van de programma leiden een uurtje langer. Wat een aardige man. Dus, oh. ze, gaan, dus ze gaan door tot 5 uh, uur aanstaande woensdag. En dan, dan gaan we richting Pasen. En wel op 6 april zendt ZFM op de vrijdag tussen 11 en drie een, een thema-uitzending in het kader van de Matthäus Passion uit. Tussen elf en twaalf wordt er een inleiding verzorgd door Henny van Petergem. Uh, over de inhoud en, uh, van de Matthäus Passion en waar het eigenlijk voor staat. En dan vanaf elf uur integraal tot drie uur. Non-stop heet dat, met een ander woord. Uh, de uitvoering van de Matthäus Passion. Geen nieuws, helemaal niks. Geen nieuws, helemaal niks. Gaat gewoon helemaal door. En uh, voor de liefhebbers van de Matthäus Passion adviseer ik u of, of uh, de partituur bij de hand te houden en of het tekstboek ook bij de hand te houden. Een en ander wordt natuurlijk in het Duits gezongen. Aanstaande 6 april vanaf 11 uur tot 3 uur staat CFM in het teken van de Matthäus Passion. Zo, ik heb een plaat klaarstaan van 4 minuut 28 kom je precies op kwart voor 5 uit en dan is het tijd voor het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar ZFM. Dat was muziek van de 52nd Street en I Can't Let You Go. Kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de dag. De natuur was er eerder dan de mens. Hij vervult je grootste wens. Zuurstof, zodat je kunt leven... Ook kan je, het, kan je rust en ontspanning geven. Wandelen in het mooie groen, iets wat iedereen eens zou moeten doen. Zodat ze zien dat de natuur belangrijk is, want sommigen doen het totaal mis. Ze kappen bomen om de steden, zagen niet eens dat die bomen misschien wel leden. Fabrieken zorgen voor luchtvervuiling, maar lucht is toch wel een heel belangrijk ding. Mensen zullen ooit ophouden met leven, dat is gewoon ons lot. Maar als we zoals nu doorgaan, maken we ook de natuur nog eens kapot. Langzaamaan begin ik het te zien, te voelen bovendien. Dat eenvoud het belangrijkste is en stilte bovendien. Leven in het moment, niet, niet nadenken over de tijd. Leven in het heden, geen terugkijken, geen spijt. Niets plannen, niets vooruitkijken. Lekker wandelen door straat en steeg. Zwemmen in een verkwikkend meer. Dan loop je vanzelf helemaal leeg. Kijken naar een vlinder op een wilgentak. Of naar een rondkruipende slak. De paringsdans van een stel rietganzen. Of een zwerm spreeuwen die door de lucht dansen. Kortom, niet bezig met verleden of toekomst. Maar in het heden, het almachtige nu. Pas dan zul je gelukkig zijn en loop je onder de zon zonder paraplu. Dat was hem weer, het gedicht van de dag bij CFM Zondag in Kennemeland. Volgende week zaterdag, dan doen we gewoon weer een gedicht om kwart voor vijf bij Samfort op zaterdag. Heb jij ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten en stuur hem naar redactie.zfmsandvoort.nl Redactie.zfmsandvoort.nl En jouw gedicht komt mogelijk langs op de radio. In Kennemerland, zondag in Kennemerland. je blijft tot hoofd komt erachter vroeg of laat een goede vriend een beste maat je hebt ze nodig Hier is het enige dat telt. Zelfs een blik zegt het. Een... today. De muziek is aan het einde van deze zondag in Kennemalat bij CFM Zandvoort. Je hoort de en Forever Young. Ja, het zit er weer op, Albert Jan. Ja, en volgende week zondag zijn wij vrij. Want dan zijn de reguliere jongens weer aanwezig. Rudy hè? en Aldo die zijn dan weer gewoon aanwezig tussen 2 en 5 uur. Maar wij zijn er zaterdag gewoon weer. Dus de jeugd, volgende week zijn ze er weer hoor, de ja, mannen. Op zondag. Wij, op zondag. Maar wij gewoon weer op zaterdag. Wij hè? gewoon weer op zaterdag van tussen 2 en 5. Juist, helemaal goed. Nou, de uitslagen van de runnerswild houdt hij nog te goed. Want, uh, op de website zijn ze nog niet te vinden. Dus uh, dat zullen u dan op TCT wel in de zand voor zijn krant lezen. Ik zou zeggen, uh, Rob, uh... Ja, dankjewel weer. En een hele ja. fijne zondag. Ja, nog even een hè? Even nabespreking. Uiteraard. Uiteraard. Uiteraard. En dan zijn we de volgende week zaterdag weer. Bedankt voor luisteren naar zondag in Kennenland. Dag. things